En een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS-journaal. Geheime diensten moeten informatie van burgers die nergens van worden verdacht... zo snel mogelijk verwijderen, dat schrijven tientallen deskundigen aan de Tweede Kamer. Volgens de nieuwe wet mogen zulke gegevens straks drie jaar worden bewaard... en dat is volgens de deskundigen veel langer dan in andere landen. Ze waarschuwen ook dat de AIVD en MIVD straks nieuwe afluistertechnieken kunnen gebruiken... zonder dat daarover goed is gediscussieerd. Verder moet het toezicht op diensten worden verbeterd, schrijven deskundigen aan de Kamer. De werkgelegenheid groeit volgend jaar veel sneller dan eerder werd verwacht, zegt het Centraal Bureau. Bij Prinsjesdag werd nog rekening gehouden met stagnatie, maar nu is het beeld veel positiever. Gemiddeld zullen er volgend jaar 475.000 mensen werkloos zijn tegen ruim een half miljoen nu. Daarmee blijft de werkloosheid nog wel hoger dan in 2008, voorafgaand aan de crisis. De economie groeit volgend jaar met 2,1 procent. Het bruto binnenlands product komt daarmee terug op het niveau van 2008. En ook voor de overheidsfinanciën is er goed nieuws. Begrotingstekort verdwijnt en de staatsschuld komt voor het eerst in jaren onder de 60% van het BBP. Roofdieren als vossen en steenmarters kunnen het aantal teken terugdringen, dat zegt ecoloog Tim Hofmeester in de Volkskrant. Hij promoveerde vorige week op zijn onderzoek naar de teek. Tot nog toe werd aangenomen dat roofdieren juist teken verspreiden, maar dat klopt volgens Hofmeester niet. Dat zijn vooral muizen die de tekenlarven dragen. Als er veel vossen en marters in de buurt zijn, durven muizen zich minder vaak te verplaatsen. Het weer. De regen trekt vanochtend naar het oosten weg, waarna het vrijwel overal droog is. Later op de dag komt er vanuit het westen een nieuw regengebied het land binnen en het wordt een graad of acht. Vanaf morgen rustig en droog, wel kans op mist. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging nog altijd op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam, bij Hoevelaken 9 kilometer, vertraging ruim 20 minuten. De A2, Den Bosch richting Utrecht, bij knoopend Everdingen 14 kilometer, kost je bijna een half uur. De A27, vanuit Breda naar Utrecht, bij Noorderloos 5 kilometer, vertraging ook daar bijna drie kwartier. En vanuit Almere naar Utrecht op de A27... bij Bildhoven 8 kilometer, dat kost je een half uur. De N201 uit Horen richting Hilversum bij Loenen 5 kilometer... vertraging 3 kwartier. En op de N201 richting uit Uithoren... voor de aansluiting met de A2 3 kilometer... vertraging daar een half uur. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek...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 It's a matter Ik zou zeggen, Albert-Jan, uh, laat hem maar komen in de top 2000, hè, deze single. Nou, wow. The Little River Band, hoor je, and it's a long way there. Wat is dat, een geweldige plaats. Je hoort hem best wel het op zondag, zo voort een hele goede middag. CFM, Race Radio, Pit Report. Het is inmiddels uh, kwart over vier geweest, dat betekent weer tijd voor uh, het nieuws uit de Pitstraat.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 Maar eerst yes, deze nieuwe single van Bruno Mars en 24K. It ain't my fault they all be jacked. Keep up. Uh -huh. Players only. Come on. Let your tickets bring it the moon.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 Thank you.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 Ich mich. Oder Oder wir uns?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 Martin van harte gefeliciteerd, 49 geworden. Ja, ze zeiden even dat je 50 was geworden, maar daar klopt natuurlijk helemaal niks van. In de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zat.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 Geld verdient als water, maar nooit. Junior, Jordan Leef. Nou, FC20 tegen Ajax. Inmiddels gestart om kwart voor vijf. Tussenstand daar 0 uh, tegen 0, Albert Jan. Klopt. En ja. de tussenstand: Manchester United, tot de Hotspur 1 tegen 0 met nog 10 minuten te gaan. Oké, okay, nou, tot zover weer de sport. We gaan ons opmaken voor een license to kill. Hier is Kledersnijds. Voor deze uitzending. Triggy hoor. Triggy. Ja, ja, license to kill. Uiteraard uit de James Bond film You're the Kledders Knights. Dat was me inderdaad, de ene laatste plaat voor wat betreft uh, dit programma... Zandvoort op zondag. Tussenstand bij Ajax. 0-0. Nog steeds 0-0. Het zit met... er weer op voor ons. Het zit er weer op. Uh, ja, uh, vanavond nog tussen 7 en 9. Dat is voor de klassiek liefhebbers. Wederom CFM Klassiek. Samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Janssen. En wij zijn er zaterdag weer. Wij zijn er zaterdag weer. Tot dan in een hele fijne zondagavond. En bedankt voor het luisteren. Star Toch. Doei doei. Tijken, really might you might.